If you're rich or poor, or if you're smart, Ja, kijk, normaal, uh, normaal doe ik dat niet uh, dat ik nummers onderbreek. Alleen, ik vind, uh, je hebt nu tweede uur met een gast erbij. Ja, ik keek naar buiten en ik denk, nou, lekkere kano weer, toch? Het is een heerlijk weer op te kano. Het is kano, heerlijk weer om te kano. En niet, en niet aan die koeken, hè? Niet die, die koeken en van... En nou uh, dacht ik dat we op Oosterhuis uh, zouden krijgen hier over corona. Maar we hebben Erik Oosterbaan. Helemaal goed, helemaal goed. Erik, welkom. Nou, dankjewel, ja, Cheryl. Trek de microfoon ietsje meer naar je toe. Dan, ja? uh, dan, dan, dan hoef je ook niet zo hard te praten. Nou, dan doe ik het Hoor, zo. Erik, wat gezellig dat je er bent. Ja, ik, ik vind het ook heel leuk dat ik als uh, vicevoorzitter van de HKV... Een vicevoorzitter? Wacht, wat hoor ik nou? Een vicevoorzitter? Ja, ja, maar als je omvalt met zijn kano's, je schoon, hè? <laughs> ja. Erik, uh, hoe lang ben je al, uh, zit je al in de grote vaart? Nou, dat zal toch wel vanaf het jaar 2004 zo'n beetje zijn. 2004? Ja, dat is best wel een lange tijd. Maar, maar daarvoor had je, heb je ook nog... Nee, nooit. Nee, het was een keer dat ik op, in Australië op vakantie was. Ja. Samen met drie neefjes. Ja. Toen waren we bij de Barren River. Het ja. is echt een hele hoge rivier. En die... Uh, staat meestal zonder water. Ja. Maar bovenaan zit een sluis. Ja. En die staat dan dicht. En ja. als er dan genoeg water bovenaan die rivier is... doen ze die sluis open dan komt er toch een hoeveelheid water naar beneden. Ja. Nou, allerlei rafters zijn daar. Nou, wij ja. waren daar met die neefjes en die waren een jaar of elf. Ja. Uh, waren we daar beneden in het meer. En toen zagen we ineens al die raften naar beneden komen. Ja. Nou, dat zag er zo gaaf uit. Ja. Nou, toen vroegen wij aan die uh, raftinstructeur... van kunnen wij dat met een surfplank ook doen? Ja. Hij zei, ja hoor, ik ga over een uurtje... Dan gaat weer de sluis open. Dus als je zorgt dat je boven bent, ja. dan uh, vaar je maar achter ons aan. Maar het klinkt een beetje gevaarlijk wat je nou zegt. hartstikke gevaarlijk. Ja. Het was hartstikke gevaarlijk. Ja. Hele grote rotsen. En wij met die drie neefjes op een soort surfplankje ja. gingen we achter die raft staan. Nou, het was fantastisch. Ja. Nou, dat vonden die neefjes ook. We ja. hebben dat nog drie keer op die dag gedaan. Ja. En toen ik daarna weer in Nederland thuis kwam, dacht ik van... Goh, als dit kano is, dan nou vind ik dit wel heel erg leuk. Ja. Nou ja, en, uh, zo, uh, en zo, is zo is het gekomen. Zo is gekomen, ja. ja, ik weet dat in België, met, met, met survivaltochten enzovoort, de, de Linge heet dat geloof ik. Dat? Ja, de Linge, het is een beetje survival of vooruit ja. maar ja. Ja, zo heb je in België ook de oerteren en uh, nou, nog zo'n rivier uh, waar, waar veel... Ja, want even als zomertip, uh, uh, uh, Erik, uh, heb jij een, een zomertip voor mensen die graag het water op willen? Ga naar Friesland. Ga naar Friesland. Friesland. Ja, dat heeft denk ik ook wel een beetje met het parkeergeld te maken daar. Nou, dat is goedkoper als Zandvoort natuurlijk. Ja, 3,50 ja. per uur. Ja. Nee, dat is echt. Zandvoort is zo duur geworden. Ik ben ja. ook een inwoner van Zandvoort. Hè, gemeente Zandvoort. Ik woon in Bentveld. Ja. Uh, ja dat was eigenlijk wel een beetje ziek. Hè? Bentveld is toch een beetje chic. wel, toen ik het kocht, het huis, een jaar of dertig geleden. Ja. Dat was van mevrouw Hoefgeest. Die had daar een groente, groentewinkel. een ja. wijnwinkel. Ja. die zei. Erik, je woont niet in Bentveld, je woont op Bentveld. <laughs> Kijk, dat bedoel ik. Ja, ja, het, ja, is wel, dat is wel chique. Dat, hey, maar luister, alle gekheid op een stokje. Uh, jij begon dus uh, interesse te krijgen voor kano. Daarop gedaan in het verre land. Heb je toen ook meteen een kano gekocht? Ja, ik ben toen naar Aron Bloem gegaan in uh, Wormer. Dat is de grootste kano-shop van, uh, van Nederland. Ja, mag geen reclame, maar Arjen Bloem, dames en heren. Arjan Bloem. Ja, ja. Hij, hij, toen, toen de tijd was het Aron Bloem. Een senior, en het, he? een senior. En ja. nu is het door zijn zoon Arjan Bloem. Ja. En het is echt een hele grote zaak. En als je uh, gewoon lekker wil kijken, zo, wie, er is van alles te zien. Heel ja. veel kano's en ook heel veel kleding. Ja. En daar heb ik toen mijn eerste bloembak gekocht. Zo, bloembak? Het is, is Aron Bloem en dan kocht je een bloembak. Ah, Mag je alleen maar als meer kano's hebben? Nou, uh, het is. Uh, dat zou je uh, heel goed kunnen, maar het is ja? echt een, een, een, de minste kano die je dan kan kopen. Ja. Nou, uh, mijn vrouw die ging ook mee en die zegt: Ik geloof niet dat het iets voor mij is. Toen zei Arendt van: ah, uh, Erik, want hij, hij noemt je snel bij naam. Uh, Erik, jij, jij zal wel een snelle kano worden, ja. maar jouw vrouw niet. Dus als jij nou een bloembak koopt die heel langzaam gaat... Ja. en je vrouw die koopt een echte kajak die heel snel gaat... dan gaan jullie samen ongeveer gelijk qua snelheid. Hij heeft het daar helemaal gelijk mee gehad. Ja. En zo hebben we de eerste drie jaar... Hebben we ik met een slechte kano en zij met de mooiste kano. Ja. Nou, maar zij gaat steeds minder kanoën. En toen dacht ik, ik koop ook een snelle. Nou, en dat, eh, vanaf dat moment heb ik natuurlijk een snelle kajak Ja, gehad. als je het over snelheid hebt, hoe hard gaat zo'n boot? Als je, je moet natuurlijk zelf... Uh, ja, je moet de nodige kracht echt, echt alles zelf doen. Ja, maar maar hoe, hoe, hoe hard kun je gaan met zo'n boot? Als je... Nou, uh, hele goeiers. Ja. gaan wel 11 tot 12 kilometer per uur. Maar uh, normale mensen, zoals ik, gaan iets van 7, maximaal 8. Ja. En dan, dan moet je er al flink hard aan trekken. hoor. Nee, zo, maar, maar die eerste kennismaking met, met, met jouw eigen kano en, en de, de Nederlandse wateren. Uh, waarmee je voor het eerst gaan varen? Ja, de eerste keer natuurlijk daar bij Adelbloem in Wormer. Maar ja. ik zocht toch iets uitdagenders. En ik dacht van zeevaren, want wild hebben we hier in Nederland natuurlijk niet zoveel. Maar zeevaren kan, kan je prima doen. Ja. Dus toen dacht ik van: goh, kan je dat nou in je eentje doen? Nee, dat kan je niet in je eentje doen. Nou, toen zocht een club. En Het bleek dat de Haarlemse Kamervereniging in Haarlem aan de Noorderschalkweg. Noorder-Schalkwijkerweg. Oh, schalkwijkerweg Noorderschalk oh, Noorderschalk Nummer 99. 99 ja, ja, ja. Ja. Het is uh, vlakbij, uh, ja, ik weet niet welke brug dat is. Brug naar De Rustenburgerbrug. Rustenburgerbrug. Ja. Oké, okay, die brug. Ja. Die brug. Ja. Heerlijk. Heerlijk dat je dat had. Ja, ja, ja. En we hebben daar een eigen haven. En daar staat ook een hele grote zeeafdeling bij. Een zeegroep. Een vrij jonge groep. Een jaar of twintig gemiddeld ja. jonger dan ik ben. Ja. En die zeiden van, nou ja, als je een andere boot hebt, dan kan je wel met ons meevaren. Nou, dat heb ik toen te zijn de tijd gedaan. En ik heb ook heel veel cursussen gedaan om zeevaardigheid te halen. Want anders, uh, ja, je moet, je moet je kunnen redden. Je moet andere mensen kunnen redden. Je moet ja. weten hoe de golven gaan. Je moet weten hoe de stroom gaat. Ja. Dus het is heel, heel leuk om zeevaardig te doen. Want om kano te kunnen varen of te willen varen, uh, dan moet je echt goed kunnen zwemmen, denk ik. Ja, dat is en heel, goed, heel veel drijfvermogen hebben. En dat is ook... Nou, ook. Ik, ik heb een aardig drijfvermogen. Hoor. Ja, dat is wel ik Kijk zo, nee, ik denk, ja, ja, ja, jij, keek, ja, ja. jij kan wel een goede kant hebben Wat een inkoppertje. Luister naar <laughs> stand voor 3,50 per uur, hè? hoe weet het? Hè? Ja. Maar ja, ik, ik, ik, ik heb ook wel eens gekanood. Ja, goed zo. Maar die veranderde toen in een duikboot. <laughs> toen kwam ik op de bodem van een Spaner terecht. Ja. Er lag allemaal oude Ja. Uh, en ik Nog wil zo'n ik, ik zo fiets... Fietsvrak wil ik pakken. Ik heb nog schok ook, bleek een elektrische fiets te zijn. Oh, ja. <laughs> nee, maar ja, ik heb alles gekanood, inderdaad, maar dan nou heb ik het weer over dat, uh, dat riviertje in België, dat ja. is een survival. Uh, ja, dat is echt een wildwaterrivier. Ja, dat ja, is ja. wel heel leuk om te doen. Je hebt natuurlijk heel veel lol met elkaar. Hè? En vooral als Willem nou leuke muziek uitzoekt, dan hebben we nog meer lol. Let maar ja. op. Ik hoop het... dat hij dat gaat doen. Dat doet hij vast. Let op. De Buffoons. Erik Oosterbaan, de gast hier in de studio. Erik, uh, uh, wat voor muziek hou jij van? Nou, toch wel een beetje de jaren 60. Ja. Ik vind. Uh... De Stones nog steeds leuk. En uh, ik vind het ook leuk dat ze nog optreden. Ben je ook naar het concert geweest wat die doorging? Of? Nee, maar oh. ik ben wel een jaar of tien terug naar een uh, concert uh, van ze geweest. In ja. de arena. En dat was fantastisch. Ja, Echt fantastisch. Ja, Mick Jagger die lijkt wel de eeuwige jeugd te hebben. Wat het ja, heeft, die blijven ze enzovoort. dan ze verringen. Uh, maar de befoens die, uh, ja, die traden vroeger ook wel in Haarlem op. Je had vroeger in Haarlem had je een club, die heette de... de uh, Palermo, Club Palermo zat in een kromme elleboogsteeg. Dus een steegje dat loopt van de Zeilstraat van Haarlem naar nou, de Nieuwe Gracht. Ja. Uh, en ja, Een heel populaire club. Allemaal live bandjes in die tijd. Wally tax en de Outsiders, die traden erop. Maar ook de buffoons. En deze groep stond bekend om uh, uh, het zingen met kopstemmetjes. Hè, dus, dus hoge stemmetjes door mannen gezongen. Ja, ja. Maar wel bladzuiver. En uh, die maakten ook live echt waar wat ze ook op de plaats zetten. Bestaan dus ze nog? Volgens mij bestaan ze nog steeds. Ja, ja, ja. ja ik zie nog wel eens wat... Uh, ook op Facebook voorbij komen over de bevoerens enzovoort. Uh, uh, en ik geloof zelfs dat ook uh, onze vriend... Uh, uh, goh, dat een beetje Alzheimer light, dan yeah. wil ik een naam noemen. Uh, onze vriend met de snor van Voetbal Insight, hoe heet u weer? Johan Derksen. Ja, ja, ja. Johan Derksen die, die uh, doet allerlei toeren met, met allerlei uh, Nederlandse uh, bandjes. Voornamelijk ook blues. Yeah. Maar ook uh, in de tijd met de Sandy Coast, uh, toen Hans van Meulen nog leefde. Maar ook met, met, met de bevoegd die uh, ja, uh, misschien niet het helemaal het repertoire zingen wat Johan Derkse leuk vindt. Maar, maar toch, hij, uh, hij uh, spant zich in toch voor de Nederlandse ja. artiest. Ja. En ja. jij spant je in voor de Kano mensen. Ja, wel ja. waar. want ben... uh, uh, jij stelt je ook een beetje op als, als leider uh, als jullie uitvaren gaan. Ja, ik, ik ben uh, tourcoördinator van, uh, van de club. En ja. Dus uh, we hebben echt twee soorten tochten. We hebben toertochten, dat is voor op het vlakke water, bijvoorbeeld op het Spaan of op het Wiske, allerlei binnenmeren. Ja. En we hebben een groep zeevaren en daar doe ik wel aan mee, maar daar ben ik nooit tourleider eigenlijk van. Nee. Van het uh, tourvaren ben ik vaak tourleider. Nu hebben we aanstaande zaterdag... gaan we een nieuw parkje in de buurt van de Jan Gijzenkade uh, verkennen. Oh. Ik ben er zelf nog niet geweest... maar ik hoorde van, uh, van mensen van dat dat park nou open is, ook voor kanoers. Uh, nou, dat gaan we zaterdag ontdekken. Is vast het was het bos. Dat zou kunnen zijn dat het Schoterbos is. Ja, want, want dat, ja, dat is het enige park wat, wat ik me kan bedenken daar in de buurt met, met water enzovoort. Ja, nou dan zal het het Schoterbos zijn, ja. Is prachtig geworden hoor. Dat ja? is helemaal gerenoveerd, het Schoterbos. Nou, dat hoorde ik dus dat het helemaal gerenoveerd was. En dat er dus een doorbraak is naar de Jan Gijsekade. Ja. Oh wat leuk, dat gaan ja. de dag nu varen. Ja, dat gaan we zaterdag varen. Tien uur gaan we het water op. En het zal niet een hele lange tocht zijn, omdat het niet zo heel ver is. Maar ja, het, het is een nieuw stukje water voor de AKV. Nou, dat gaan we ontdekken. Ja, en dan vertrekken jullie gewoon weer van de locatie waar alle boten... Uh, ja, gewoon we. aan de Noorderschalkwijkerweg. de ja. Nee, ja, precies. Hé, hey, uh, Erik, uh, hoe lang doe je er nou over voor zo'n boot de loodsuit is en te water is uh, gegaan? En voordat je helemaal klaar bent om, ook, om te vertrekken? Ook enzovoort. Kijk, als Is, ik in er... mijn eentje ga, dan, dan, dan kost dat misschien 5 à 10 minuten. Meen, maar, uh, ja, dat, uh, je doet de rol aankopen open en je haalt je, hem eruit. Ja, maar zijn ze zwaar, die boten? Of? Nee, nee ja, een, een kilogram of 20, dus dat valt heel goed mee. Oh? Nee, dan kan je onder je on arm bij wijze van spreken. Ja, je, je, kan, hem, je kan hem dragen. Je moet geen lage ruggmacht hebben, dragen. want dan gaat het, gaat het niet Nee, dus. maar 20 kilo, dat, uh, ja. dat mag. Uh, dus dat, uh, dat kan goed. En dan, uh, ja, je legt hem erin en je hebt helemaal niet zo heel veel voorzieningen voor jezelf nodig. Een uh, zwemvest. Dat doe ik eigenlijk altijd om. Nou, en dan kan je het water op. Dan ja. ben je in een groep van, van tien, wat nou bijvoorbeeld zaterdag zou zijn... Ja. ja, dan ben je snel een half uur bezig, omdat iedereen uh, moet erin. Ja. Goh, lijkt me heel spannend om te doen. Uh, nou ja, ik, ik heb net uh, met, met een gekke gezegd dat het mij ook wel eens... Uh, Gebeurd is dat ik op de bodem van het Spaarne terechtkwam. Uh, luisteraars, was onzin nee, natuurlijk. Uh, uh, 3,50 parkeerkosten, u weet het hè? Ja, nou. <laughs> nee, uh, 3,50 parkeerkosten hier in Zandvoort. Is ik heb ongeluk. dat gehoord, je krijgt wel koffie bij. Een kopje thee, net wat je Oh ja, kopje koffie. Ja, ja. Ja, maar ga lekker naar de parkeer <laughs> Zuid. Dat is de 3,25. <laughs> ja, ja het, is, het is wat voor de Zandvoort. Er is heel wat om te doen geweest, Erik, hier in Zandvoort. Ze zouden beter uh, een nieuwe kano-club op kunnen richten. Dan hadden ze meer plezier gehad. We hebben er geen in Zandvoort. Is het zo? Nee, we hebben ook geen niet nee, ook, oh, niet, ook, niet, ook, ook niet in Bentveld? Niet, nee, ook niet in niet. Nee. Bentveld. Nee, absoluut niet. We, je kan natuurlijk wel uh, uh, bij de spot aan, aan, uh, aan de zee... Uh, daar kan je wel kanoën, daar kan je wat het een en ander huren... maar er is geen vereniging nee. in in Zandvoort. En nee. nee, dat is eigenlijk hartstikke jammer. Dat was de eerste wat ik zocht. Ja. Nee, want ik, ik ben tenslotte een Zandvoorter. Hey, Erik, moet je nou... Uh, getraind zijn om, om, om het vol te houden een, een, een tochtje van enkele kilometers nee, als de, als, zoals wij op de woensdagavond heel vaak een rondje stad doen dat is iets van 7 kilometer kan eigenlijk iedereen doen, je kan wel spierpijn hebben maar iedereen kan het doen dus dat uh, okay. ga je meer varen ja, dan is het wel handig om uh, een cursus te doen of uh, meer te trainen. Als je elke woensdagavond vaart, dan kan je makkelijk 10 kilometer uh, varen. En als je nou denkt van, nou, dat lijkt me heel leuk om te gaan doen, maar je weet nog niet zeker of je het ook uh, allemaal waar kan maken voor jezelf, je, dan heb je geen boot. Kan je een boot huren? Ja, er zijn ook organisaties waar je boten kan huren, maar bij de HKV kan je lid worden als verenigingslid met boot. Nou, dan uh, gebruik... dus je moet een boot. Uh... Nee, nee, nee, dan kan je een verenigingsboot gebruiken. Oh. We hebben een stuk of tien verenigingsboten. Ja. En dan ben je een lid met gebruik van een verenigingsboot. En meestal binnen twee jaar dan zeg je van... nou, ik wil wel een, een eigen boot hebben. En dan koop je een eigen boot. Maar de hele, een hele hoop mensen die beginnen in eerste instantie... met gebruik maken van een verenigingsboot. En dat zijn hele mooie boten. Oké. Okay. Uh, ja... Uh, wat, wat moet je in eerste instantie doen als je nou eens een keertje mee wil? Uh, juli, ja, je, gauw, je gaf net uh, buiten de uitzending om al aan... Maar ja, we, we, we hebben eigenlijk leden genoeg. Leden hebben we niet zoveel behoefte aan. Maar ik kan me toch voorstellen dat, dat je, jullie best ook wel eens onderbezet zijn bij een tocht. Ja, dat dat ook. Dat, dat, dat, dat, dat, dat je het leuk zou vinden dat er wat meer mensen meegaan. Ja, maar je kan dus eigenlijk altijd op de woensdagavond langskomen... om te kijken van, uh, is er nog plek? En uh, mensen met een uh, verenigingsboot... ja, uh, we hebben iets van 10, 12 verenigingsboten. En er zijn bijna nooit 12 leden gelijktijdig aanwezig die een verenigingsboot nodig hebben. Nee. Dus uh, zo, zo kan je bijna altijd wel lid worden. En kom gewoon op de woensdagavond om een uur of half zeven. En uh, dan is er eigenlijk altijd wel iemand die, uh, die je aan kan pakken. Of je mailt naar info.hkvhaarlem.nl. Okay. En uh, dan kan je een afspraak maken. Nou, hartstikke goed. We gaan een stukje muziek erin houden. Heel fijn. smart Charles zit weer op de stoel. Iedereen voorzien van gas, water en licht, zeg maar. Ja, Charles zat achter de knoppen bij jou. Hè? Ja, ja, ja. Hoe deed hij dat? Aan de mengtafel. waarom was dat mengen? Ik, hem, zag hem, ik zag hem mengen. Ik zie een De ene knop aan en de andere knop je uit. Wat heel knap van. Alles, alles ligt om elkaar. Knap gedaan, ja. Oh, Dank je Harm. Ik vind het leuk dat je me een complimentje geeft. Ja. Nou, ja, Dat is mijn zoon, hè. Mijn zoon geeft altijd complimentjes weg. Echt waar? Ja, maar alleen nooit als zijn moeder. Nee, hè? Dat doet hij nooit. Ja, dat nee. maar de, ik vind niet zelf. Ik verdrietig over, hoor. Ja. Ja, ja, ja, ja, Nou, rustig aan, mama. Rustig aan, rustig aan. Willem. Ja, jongen. Wat gezellig dat jij Erik hebt uitgenodigd hier uh, om over Kano te vertellen. Gezellige mensen zijn altijd welkom. Uh, ik zeg dat niet zomaar, want, want uh, het is misschien ook wel een zomertip. Nou ja, uh, ja. Ja, uh, niet hier in Zandvoort. Drie vijftig per uur. Dat is... <laughs> ja, nee, ja, goed. Uh... Nee, maar een zomertip om naar Haarlem te gaan... ...daar betaal je ook de hoofdprijs voor parkeren. Maar niet bij jullie. Nee, zeggen. niet bij ons. Want wij hebben een parkeer, eigen parkeerterrein. Dus daar kan je gewoon op. Daar kan je gewoon Kost op. helemaal niks. Daar sta je gratis die Door, yes. door omstandigheden. Omstandig maar als er nou... Want uh, ik ben nou journalist, hè. Ja, ja nee. Dus is, maar... En één fotograaf. Want je hebt en... een hele mooie fotoserie gemaakt van de Bolleton veel eer, dank u. Nee, van. maar dat was echt hartstikke leuk. Je hebt er een filmpje van gemaakt, al die foto's achter elkaar. Ja, ja. Nee, dat is, is fantastisch. Nee, maar als je nou, want, want uh, misschien de mensen die het weten, dat er, dat er gratis geparkeerd uh, mag worden en je wil Schalkwijk even in of zo. Uh, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee. Dat mag niet, hè? Nee, ik zal het niet doen. Nee, nee want er zit een, een hek voor. Ja. ja. Met een slot. Ah. Maar als kanoer, dan heb je dan een sleutel. En dan kan ah. je zeggen, oh, ik het centrum ah, in. Is, Hup, ik zeg, ik is, kijk. Het is geen openbare parkeerplaats. Nee, nee. Ze zeggen, hoe god Willem, hoe weet jij dat? En ja. bent toevallig ook lid van uh, die geweldige club. Luisteraars, nu komt uh, iets wat mogelijk als een shock aankomt. Ook Willem gaat af en toe de kano in. En nog helemaal niet onverdienstelijk. Kijk, Erik. Okay. Hey, hey, dankjewel. Hey, hey. Oh, nee, vertel eens, want ik ben als moeder. <laughs> ik ben als moeder heel belangstellend naar kanoen. Oh, en mijn, mijn zoon harm ook. Ja, mama, ik wil ook wel graag een keertje met de kano mee. Nou, dat Erik, is mogelijk. kan dat? Ja, hoor, ga gewoon lekker mee in een dubbel. In een dubbel kano. Kan mama achterin. Dan moeten we een driedoel hebben. Een nou, is dat vanwege mijn postuur? Of is dat vanwege het feit dat ik een dame ben? Oeh, dit is wel een hele moeilijke vraag. Nee, ja, Die, wil ik, wel, die vraag. wil ik wel beantwoorden hoor. Uh, je, uh, als je in een kano stapt, dan moet je wel uh, een bepaalde... Ik uh, vond me trouwens tegen van jou dat je geen kano bij de koffie hebt. Nee, is op. Waarom? Ik heb er niet aan gedacht trouwens. Nee, nee, nee, nee maar goed... Uh, <laughs> Doe de manier waar hij declareert alles. Straks legt hij een bom bij jou neer van 3,50 of zo. Ja, ja ja. <tracht> ja, ja. Nee, maar ja. Le leuke zomertip, luisteraars. Uh, lekker in de kano en uh, ja, met mooi weer. Uh, uh, uh, doe jij wat, je, uh, de haren aan de bovenkant? Is minder. Is zijn, is ja. minder. Maar, maar, maar do <spacing> doe je dan een petje op? Want, uh, op Ik het doe meestal een hoed op. Een hoed? Een ja. hoed? Ja, want ja. op het water verbrand je van Ja, en mijn liep ook heel erg. Dat, hè? ja dat is echt lastig dat is echt lastig oh? Want, uh, ik ben daar pas uh, terug van, uh, van een uh, tocht over de Elbe de Elbe, Elbe. ah zo ja keer in... naar Duitsland uh, wil gaan ja, ja. parkeren ja, ja ja ja ja dat kan was er ook hè in Duitsland ja ja ja, ja. ja, ja, ja. Ik heb een zwessags, dus die, die, die, die is een gezondheid een met, een, met een en Dat is gewoon een apothekersassistent <lacht> inderdaad. Ik moest toch even goed luisteren Welke <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> dit <denk dan> was. <lacht> eh, maar die kan ook. Nou, dit was natuurlijk in Oost-Duitsland. En ik heb echt mijn ogen uitgekeken daar. En je hebt er heel veel kanoverenigingen op die Elbe. Ja. We hebben al iets van 250 kilometer gevaren in, ja. uh, in acht dagen. Ja. En elke 15 kilometer heb je daar een kanovereniging. Het is, is echt fantastisch. En ook heel goed, uh, je, je kan altijd kamperen als kano's, ook als fietsers trouwens. En het is ook niet duur en hele goede voorzieningen, een keukentje, nou van alles. Uh, hey, ik maar, heb echt maar een uitgekomen. Maar de Elbe, uh, hoe is dat, uh, hoe, hoe is de conditie, dat, uh, hoe zijn de omstandigheden op de Elbe om te ontkanen? Nou, je, je hebt natuurlijk rivieren die behoorlijke stromingen hebben en zo. Ja. Hoe is dat um, daar? Ik heb het gedaan samen met de TKBN, dus de Toeristische Kanobond Nederland. We ja. hebben twee bonden in de oh ja. kanowereld, maar dit, deze is alleen maar toeristisch. Ja. En die organiseert ook allemaal buitenlandreizen. Ja. En drie jaar terug hebben ze hem gedaan vanaf Tsjechië tot aan Lutherstad, dat is Wittenberg. Nou, wij hebben nu van Wittenberg naar Wittenbergen. Dat is 250 kilometer verderop. En dat is een brede rivier. Een, een metertje of um, 60, 70, 100 soms breed. Maar heel veel strandjes en uh, allemaal plaatsjes. En ja, je hebt stroom mee. Drie kilometer per uur heb je stroom mee. Dus je hoeft niet zo heel erg veel te doen. Als je niks doet, dan kom je ook die 30 kilometer per dag uh, kom je wel door. Ja, en dat ja. is hartstikke leuk. Ja, en dan zijn er tussen. Uh, na, steeds na die 30 kilometer ongeveer zijn er ook uh, overnachtings. Uh, ja, dat is. Die cano, bij die kanoverenigingen. Oh, die bieden ook de. Ook, ja, oh, dat is juist wel leuk. Het, bed en breakfast ook meteen. Nou uh, ja. het is meer Airbnb. Ja. Hè, zonder bed. Zonder, zonder breakfast. Dat ja. moet je allemaal zelf doen. En je ja. moet ook zelf je tent meenemen. Ah, ja, en dat goed. gaat allemaal in die kano. Maar ze hebben daar de faciliteiten dat je daar gewoon mooi kan, kan kamperen. Dat dus, uh, lijkt me een unieke vakantie. Ik Doe weet er wel, vorig jaar kwamen uh, uh, uh, 200 personen. Uh, die kwamen dus in op. één kano? 200 personen. Die kwamen in een dus C200. Nee, die gaan met de auto. Maar het parkeren bleef een probleem. Uh, 53 per uur in de standstuur. Toen dacht ik bij mezelf: ik bij mezelf denk, 200 personen. Ik denk dan wat komen jullie doen? En ja, Kano bleek het een koor te zijn. Hallo Paz hier, luister naar de Boys of Beckentown, van Zandvoort en uh, vandaag hebben wij een, uh, een superleuke gast, Erik van de HKV in Haarlem. Ja. Ha, ha, zo, nou dat is er eventjes wat. Ik heb, uh, even natuurlijk, uh, heb ik mezelf eventjes een beetje ingelezen van, uh, God, wat, uh, wat, wat, wat, wat voor muziek vind jij nou mooi, maar Erik wat voor muziek vind jij eigenlijk mooi? Eigenlijk, eigenlijk vind ik zwarte muziek mooi. Painted Black bijvoorbeeld, van de Rolling Stones. Dat, dat, dat vind ik heerlijk. Dat vraag je weer wat. Ja, maar daar wordt toch niet door een neger gezongen. Nee, dat niet. Nee, maar de, de, de Black Sound zit er wel in. En die drum-solo's, of die... Zijn het solo's, maar er wordt zo boem, ja. boem, boem. Heerlijk, Maar dat, heerlijk. Is, dat is toch... Dat is, die Hallo, er wordt geklopt, er wordt geklopt. <laughs> Ja, even een verzoek van Erik. Ja, er want uh, daar ja. de mensen teleurgesteld dat het allemaal niet doorging, hè, dat concert van. Uh, is, dat, is dat al ingehaald, eigenlijk? Nee, nee, nee, in... Uh, het komt wel een ja. weer. Ja, alleen kaarten en helaas pindakaas. Ja, maar uh, bij de pindakaas, kijk, uh, gratis kaarten. Uh, ja, dan mag je, als je voor 10 potten pindakaas komt, mag je in Zandvoort met korting parkeren. Normaal betaal je 3,50 per uur. 3,50 per uur en dan nu een kwartje. <laughs> Ja, ja. dat is echt een, een, een deal die je niet kan laten lopen. Nee, nee, nee. Ik nee, vind, nee. Mick vind ik toch zo'n stuk van een gozer, hè. Ja, maar op zijn die zegt, leeftijd nog te huppelen over dat podium, jongen. Ik nee, ben helemaal gek word ik ervan. Ja. Helemaal hysterisch word ik ervan. Ja, dat is... Uh, dat Mijn is, uh, zoon is wel meer hysterisch. Ik schaam me wel eens nog voor hem, hoor. Mama schrijft toch uit houd toch Ja, maar ik moet wel eerlijk zijn, je moeder heeft wel gelijk haar, want je hebt soms net hysterica op twee beentjes. Mag ik dat zeggen? Ja. Hé, hey, met de Colli is wat een leuke keuze, Erik. Ja, het is mijn, uh, mijn leeftijd natuurlijk. Uh, hoewel, Mick Jagger zal wel ouder zijn dan ik. Hoe oud is Mick Jagger? Mick Jagger mm -hmm. is uh, 78? Ja, ja maar McCartney oh. is net 80 geworden. En zo. Ja, ja oh, nee, dan zijn ze toch wel 10 jaar ouder dan ik. Ja, was ja. de stem van McCartney? De, de, de, was op de BBC was die, uh, vorige week, een ja. uh, live concert. Ja, fantastische band nog erachter. Maar, maar de, de stem van Paul is toch wel... Het was ja was minder aan het worden. Ja, ja uh, ik denk enkele octaven gezakt. Hè? Dus, dus, hij wa ja. was natuurlijk altijd... Hij kon ook uh, uitstekend die... Uh, die kopstemmetjes. Ja, maar ook, ook uh, het, het ruigere rippers waar, Long Tall Sally en zo wil ja. die, die nummers allemaal zien. Ja. En dat... dat uh, maar ja, weet je, je, hebt al, je hebt altijd een, altijd een, een soort uh, groepering. Hè? Je hebt of de Stones of de Beatles. Ja, maar je had, ja, zo had het je vroeger met Elvis en ja. Cliff ook. Hè? Je, je ja. had in Haarlem, dat is wel leuk, want Haarlem, luisteraars, Haarlem ligt in de buurt van Zandvoort. En wat is het met Zandvoort? Ja, 3,50 per uur. Ja, het, maar in Haarlem 5,50 per uur. Dus, dus die verslaan dat wel. Maar, maar, maar, uh, uh, uh, daar had je vroeger, had je dus de, de Lido-bioscoop op het Houtplein in Haarlem... Mm -hmm. En werd, vroeger werd er afgesproken met jonge lui. Uh, uh, de, de, de, de modernisten noemden ze dat. Dat waren de fans van Cliff Richards. Die hadden een haar kort in de scheiding. En je had de Elvis fans en die hadden een vetkuif meestal. Vetkuif. Ja. Maar toen al zochten jonge lui elkaar op om te vechten. Ja, afkezen, nee. Ja, en dat ja. ging, ja, ging met fietskettingen en al. Ja, en het ging er raar van toe. Maar het schijnt bij de, dat de, bij, die kliffen... Dus ze hadden toch ook allemaal twee soorten brommers? De Elvis de die hadden kruin. een Rijtler ja, en. Ja, en uh, de Modernisten hadden een poeg ja, met, met ja, zo'n hoog stuur. Ja. Of een Tomos, als je goedkoper ja, was. Ja, ja, ja, ja. <tomos>, ja. Ja. ja. En ik had. Ja, en ik, nou, schaam ik me bijna, want ik had een Sparta. Oh ja, dat is, hoorde je er eigenlijk net niet bij. <laughs> dat voor je. Hoorde ik er net niet Zindappel bij. dat of, of Krijtler, dat was het wel. Ja, de maar ja, Krijtler Floret dan, hè? Krijtler Floret. Maar die Sparta, ik, <laughs> ah, ah, weet, ik weet het bedrag nog wat die Sparta toen kostte. 749 drie, drie, gulden. Ja, ja. Bij de Firma Smit in de Leidse buurt uh, ja. heb ik die brommer ooit. Is een dan een Denk nee, je geen, geen straks. Nee, ja. Denk nee. je hello? Ja, ja, ja. Ik ben ook al zo oud, ja. <laughs> ja. Maar ja, ik had, ik had best ook wel vrienden die hadden inderdaad zo'n kruiter of, of, of een zundap. En uh, ja, dan was je een beetje laloers op. Maar ja, ik was al zielsgelukkig met mijn Sparta. Want uh, ik kom uit een gezin vandaan waar, waar het allemaal niet zo uh, uh, welgesteld was. Mijn vader was een eenvoudige metaalbewerker. En die had, uh, ze hadden niet zoveel te verteren. Maar ze deden wel alles aan om hun zoontje Charles, uh, kind, was ik. Ja. Oh, ja, ja. Dus ik werd, ik werd wel uh, uh, erg in de watten gelegd. Ja, nog steeds. Nog steeds en, Maar die hebben ervoor gezorgd dat ik, uh, dat ik die Sparta uiteindelijk... Uh, ja. Met mijn 16e jaar... Ben je later de motorrijbewijs gaan halen? Nee, dat dorstte... Nee, dat, de, de oh, dat dorstte... Dorst, nee, de, de, het CBR in Nederland... Dorstte niet aan Maar jezelf. Zundaprijders <laughs> waren een beetje... Vond ik altijd een beetje arrogante rijden. Dus ik stel wel krijtiger heen. En als je een zundaprijder kwam, Heb jij krijtiger? Ja, Ja, ja, ja. Oh. Ik heb rijkere, hij heeft rijkere, ja, ik heb rijkere, ja, rijkere. Eentje in 1967, knal oranje, ja, ik vergeet het nooit meer weer. Maar in ieder geval, ik kwam dus die man tegen eh, op die zundap, en zoals ik al zei, een beetje, een arrogant type. En, uh, ik zeg, uh, ja, zundap, ja, zeg. hij zegt, weet u wel wat zundap betekent? Ik Zeg, geen idee. Ik zeg, nee. ziet u niet dat alles precies past? <laughs> Ben Kijk. Kijk. Ja. Ik ben een keer met mijn Sparta. Dat dus is wel leuk om te melden. En, en ik had een vriend inderdaad met een poeg. Ja. Geen nieuwe, maar het ja, ding ging toch harder als mijn Sparta. Wat verdorie. Het ja. was eenmaal zo. Maar we gingen samen op een zondagmiddag richting uh, het Paleis uh, Soesdijk. Was jij dat? Ja, want daar werd uh, Klaus. Ja, yeah, Klaus. Yeah. Die werd voorgesteld uh, aan het publiek. Uh, als de verloofde van. Mm -hmm. Als verloofde van. Met uh, koningin Beatrix. En uh, toen nog prinses Beatrix. En, en uh, daar was Koos Postuma. Die was daar de verslaggever. Die stond op zo'n zo uh, zo auto met, met een microfoon. Stond die dat allemaal te vertellen ja. aan het Nederlandse publiek. Ja. Met één tv-zender volgens mij nog. Ja. Yeah. Maar uh, ja, met, met Sparta en de poeg uh, na, naar Soesdijk. Leuke herinneringen. Ja, ja. maar uh, zomaar een vraag hoor. Wat kost het parkeren daar nou? Bij Soesdijk bedoel je? Ja. Uh, nou, dat was toen gratis. Gratis? Het werd gesubsidieerd door de koningin. Oh, weet ik het ook. Ja, Juliana. Ja, ja. En prins Bernhard had daar Neushoorns lopen. <laughs> David maar voorstellen <voice> Bernhard. <laughs> Neushoorns. Ja. En, en die Neushoorns, die verkocht hij... Ja? Ja, althans, dat Ivor. Ja. En, en daar werd het parkeergeld uh, weer van betaald. dus Dat, dat is werkelijk niet te geloven. Hier is altijd voor 3,50 per uur luisteraars. Dus, dus ja. ja, doe maar. Ik doe hem gauw een stukje muziek. En dan gaan we zo even over naar uh, de beulentocht en Elfstedentocht. ze dus Ze zeggen wat? Ja, Elfstedentocht. Ja. Yeah. Of mijn eyes. I can see any day Sitting in the chair Of my cold Looking for a way To be the one who I am Choosing to cry For the things I once have known Thinking it will come back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 Heavenly, as it calls the shelter of my mind, hides my love and And I keep on looking for a reason which is not here. Ja, we hebben nog maar 15 minuutjes ja, Ik kan, kan minuutjes. me niet voorstellen ja. dat er luisteraars zijn die nu pas ingeschakeld hebben. Maar voor de luisteraars die nu pas ingeschakeld hebben, ik kan me niet voorstellen, nogmaals. Nee, uh, de uh, we, we de hebben een hele Koetik bijzondere ook. gast. Dat is uh, de heer Erik Oosterbaan. Wie? Erik Oosterbaan. Van, van, van de HKV. De HKV. De Rolemse Cano-vereniging. Ja. Mooi, al die afkortingen. CFM, HKV. Ah, en ik was een beetje angstig. Waarom? Want hij uh, staat ook een beetje bekend als de Beul. Nee, nee, nee. nee dat heb je verkeerd gelezen? Ja, maar een tocht. Ja, maar dat is ja, iets anders. Dat, dat is, is wat o, anders. Dat is echt wat anders. O, ik ben wel een beul. O, ja. Maar uh, nee, ik, ik, ben een, uh, ik heb tot nu toe drie keer de beulentocht gevaren. En dat is echt uh, ja, beulachtig. Een beulentocht met de kano. Wat gaat uh, er precies gebeuren, Erik? We ik... gaan weg van de HKV. Ja. Daar daar vertrek je. Dan ga je Uit, richting. De noord weg. Het... Oh, die was het, hè? Die ja, was het, ja, ja. Ja, die was het. Dan ga je naar het een krukje steehuis. Swing Oh, wat nou? Ik hoor het dat... daddy hoor, ik. Dus even uh, kijken, we gooien ja, gewoon ja, even één microfoon Nee maar ik, ik blijf wel even doorpraten. Ja, dat is goed. Dan gooi ik zijn microfoon <laughs> ja, even Helemaal weer. goed. Ja. Uh, vanaf het uh, theehuis ga je richting De Kaag. En dan ga je dus over de ringvaart. En de ringvaart is ongeveer een rondje van 60 kilometer. Ja. En van de HKV naar het theehuis is ongeveer 4 kilometer. Moet je ook weer terug. Totaal is dat 68 kilometer. En dat is best veel. Dat is heel veel. 68. 68, 68, 68 kilometer. Ja, ik heb wel eens geprobeerd om dat <kwijnt> te lopen in een uur, maar dat is me niet gelukt. Nee. Nee. Dus met Kano moet dat wel kunnen in een uurtje? Nee. Nou, nee. ik zou er wat langer voor uittrekken. Uh, meestal vertrekken we, ik weet niet precies, maar om een uur of zes ochtends. Ja, zo vroeg? Ja, echt vroeg. Want je komt ook om een uur of vijf s'avonds pas weer aan. Oké. Okay. Dus het is toch wel elf uur. Varen, nou, stel dat je die 11 keer 5 is, 5, dus je moet echt wel flink doorvaarden. Vroeger kregen we dan ergens in de buurt van de Kagerplassen kregen we soep. Nou, Hans Nagelkerken gaat nu de beulertocht organiseren. Ik hoop dat hij soep gaat regelen. Ja, ja ik, heb, ik heb gehoord over die, over die vermaande soep. Dus, uh... Erik, ik hoor Kagerplassen, dus ik denk dat jullie dan uh, de ringvaart uh, nemen. Ja, de hele ringvaart. De hele ring, is 4, 63 kilometer hè, de ringvaart. Voor ons is die 60 waarschijnlijk binnenbochten bochten. Ja. <laughs> zoiets moet het zijn. Nee, maar formeel uh, staat de ringvaart bekend uh, als een vaart om door een ringetje te halen. Ja, heel schoon water. Oh. Ja, het is, maar het is een prachtige omgeving ook, want je komt uh, bijvoorbeeld langs de kaag. Nou, dat is natuurlijk. Ja. Uh, er liggen vaak van die grote jachten die daar worden gebouwd. En, en welke? Je hebt ook verderop nog uh, een, de Brasem, de Brasem en, en, en westen de plassen. Ja, ja West-Einds-Plassen, ja, West daar kan je ook makkelijk nog dan doorheen varen. Ja, is ja. ook een heel leuk gebied om te varen. Hele kleine eilandjes, heel leuk gebied om dan te varen. Dan kom je in de buurt van de Nieuwe Meer? Nee, Plassen. Nee, niet Nieuwkoopseplassen, Plassen, Nieuwe Meer. Daar, ja, daar, daar, daar verdwaal ik altijd. Ja, ah, ja maar dan ja. ben je echt ver van de ringvaart afgekomen. Ik ben dag, je bij weg. Dag, dag, weg, weg, weg ben. ja, bent. Nee, dan ben je echt ja. weer weggegaan. En dan pakken jullie onderweg bij eens. Dat is een reclame maken, dat is een palingboer, Eveneens. Oh, dan, dan kan je uh, gerookte palen, kan je daar, uh, daar eten? Ja, maar ik heb nooit gerookt, dus... Uh. Oh, ja. ja, maar ja. toch uh, echt goed te doen, goed te doen. <laughs> ja. En bij Halfweg, wat kreeg je bij Halfweg altijd? Uh, dan, dan kreeg je te horen dat je half op weg was. Halfweg ja. naar Amsterdam nee, en Suikerbieten, en suikerbieten. kreeg je Suikerbieten. Suikerbieten, ja, ja, suikerbieten. suikerbieten. Ja, Bij de CSM was dat nog, ja. ja, ja daar heb je ook de Bietenbrug. Dus als je de Bietenbrug op wil, dan moet je naar Halfweg. Maar de, wanneer is dat? De laatste zondag, geloof ik, van augustus. augustus. En dan is het dan, ja, dan is het En mag het algemeen... iedereen er meedoen? Sorry? Dan mag iedereen er meedoen. Jij juist... ook? Jij ook, als je maar Dat meen je, dat meen mee, mee, ja, ja, echt waar. Harm ja. ook? Harm mag... is van harte welkom zelf? Ach, mag ik meedoen? Oh, wat leuk. Mag je, Moet ik Harim, willen, ik mag meedoen. Harim, ja, dan mag je mijn waterfiets wel gebruiken. Mag, mag mijn moeder ook meedoen? Kan dat, uh, Erik? Weer in die C10. ja. Nou, ik, ik moet nog eens even over nadenken hoor. Want het, het 63 kilometer ringvaart. Nou, ik, ik, ik een kat, een kat had kat Ik zie dat je het nou wel in je benen voelt. Ja, die een kat die had ringvorm. Ja. Nou, dat lijkt het niet leuk hoor. Dat kan ik je verzekeren. Ik, uh, ik wil het niet veel zeggen, maar uh, volgens mij heb je nu een beetje last van zwevende dijen. Kan het? Ja? <laughs> Zoek jij nog maar een stukje muziek voor ons op. Want ik begin aardig zat te worden hoor. Oh, sorry. Nou ja, neem me niet kwalijk dan. Nou ja, goed. Okay. We hebben het over boten, over water. Later, dus nee, maar. Euh, maar, maar, maar, maar nee, leuk. nee, nee. Jij wil de muziek, dan krijg je muziek. <grijg> Ja, Yellow River van Christy. En uh, je luistert nog steeds naar The Boys... Back in Town. Zie je Wim antwoord? Ik weet Sorry, wel hoe die... Ja, daar hoe ben je. Daar die... ben je. Wat? Ja, ja, ja. Je weet wel hoe die rivier... Uh, geel is geworden, hè? Nee, maar je dus, gaat hem vast vertellen. Oh, stikstof. Stikstof. Stikstof? Ja, Yellow River. Stikstof. Wel alleen maar stikstof geweest. Dus in die tijd dat dit nummer werd opgenomen... was dat al actueel, Willem? Ik heb gehoord dat het schijnt uh, gebeurd zijn... door een, een pottenbakkerij uit Makkum ja He, en, en, en, en er is een keer wat misgaan, dus dat is allemaal bakker, ja, ja, ja ken dat hem, ja. allemaal in het water terecht kwam, dus vandaar Yellow River. Trouwens, over Makkerm gesprongen liggen in Friesland. Ja. Friese toch Erik. Vertel eens. Oh, nou fantastisch. Dat is eind juli, is de Friese Elfstedentocht. Het is nou, eh, normaal wordt hij geschaatst, maar je kan hem ook aanhouden. En het is echt een groot evenement. Ik denk dat er iets van 150 kano's aan meedoen. En dan ook nog een paar zeilboten en een paar sloepjes. Maar die zijn voor ons natuurlijk niet interessant. En je doet natuurlijk alle elf steden aan. En dat doe je in een dag of zes. We gaan vanaf Leeuwarden. Ga je al die steden af. En je komt weer in Leeuwarden weer terug aan. En dan met kruisjes of? Je ja, je krijgt, ja, je moet stempelen bij, bij alle uh, plaatsen. Of steden, steden heet het. Steden, ja. En uh, nou, daarna krijg je op het tent ook een kruisje. Ja. Maar je, hoeft niet, ja. je hoeft niet te klunen met je, met je boot. <laughs> nee, ik denk het niet. Ik denk het nee. niet. Wij varen gewoon onder de, bootje, onder de bruggetjes door. Ja, maar ik kan me voorstellen dat er ergens op een water een, een barrière is. Een, een sluisdeur of een, een ja. obstakel. Ja, dan moet je het overdragen. De, ja. Of kleuren. Kleuren met de kano. Ja, dat is wel met wel. de kano. Dat is het hele ja. is. Heb je dat nooit gezien? Jawel. Nee, ik heb dat nooit gezien. Nou Om, ja, online. Wanneer zou we dat gezien moeten hebben? Onlangs. Vertel van. jij me nou eens wanneer ik dat nou gezien zou moeten de, hebben? De spinnentocht. Oh, okay. oh ja, de spinnentocht. <laughs> <laughs> oh, ja, heb je daar aan meegedaan? Ja, natuurlijk. Ja, natuurlijk ja. heeft hij daar een meegedaan. Ja, natuurlijk. Ja, uh, spinnentocht, uh, is dat onder de Prins Bennetland? Ja, ja, klopt. Ja. ja, nou, daar onder de Prins Bennetlaan vanaf de zomervaart. Dan is het een leuk vijvertje. Haarlem hebben we het overluisteren. Oh ja, nou, ja we, we zijn weer aan ja. het weg van die Elfsteden, toch? Daar komen maar we zo weer terug. Dan ja. komen we wel weer terug. Dat spinnentunneltje dat gaat onder de Prins Bennetlaan. Dat is een tunneltje van nou, 60, 70 centimeter breed. Uh, hoog misschien ook 60 centimeter. Nou, daar kan je dus met je kanen door en er zitten touwen aan. En dan, dan trek je een beetje naar voren. Nou, hoe breed is de uh, Prins Bennetlaan? 100 meter. Ja. ja. Dus ga je door een spinentunneltje? 100 meter lang. nou Met een petje op, want anders krijg je natuurlijk al die spinnen in je haar. Nou, ik niet. En uh, ja, dat is echt een belevenis. Ja, maar, maar zitten er echt uh, grote spinnen ook? En zo? Ja, dat zijn echt wel inge spinnen, ja. Ja, ja? Ja, ja. Die zitten dan in de hoeken van zo'n tunneltje. Ja. En als er dan de eerste kano erin komt, denkt hij van... Oh, lekker hapje. En wap! <laughs> nou, dan, dan, dan ja. zit je ja. hele hoofd vol met spinnen en Echt waar? Ja, echt waar, ja. Oh, jee. Ja. Ik, heb, ik heb er iemand uitgekomen. die had nog maar, die had maar een halve peddel. Oh. Ja, hij was slaan, maar hij miste een ja. spin hap. Ja. Vreest zo'n een stuk van die peddel af. Ja, want die zijn echt bijna een jaar lang bezig om weer groot te worden. Ja. Ja. Ja. Want uh, zo ja. vaak uh, uh, gaan die Kano'ers daar echt niet door. Toen wij terug waren bij de, bij de, bij de, uh, bij de vereniging, zeg maar, uh, heb ik de boot op de, op de kant getrokken. En op een gegeven moment, ik kijk zo en denk het loopt een hele dikke, zwarte Dink, joekel. Uh, ja, echt een joekel. Ja, ja. ja. ja. Er is een, een zo'n Black Widow, maar ze hebben een ring om. Dus, uh, ja, nee. Maar goed, uh, elf steden toch jongens? Ja, Waren ja, er, ja, ja? ja we, we, we hebben nog maar een minuutje of zes te gaan. Dan komt het nieuws over weer voorbij. En we, ik, ik ben uh, heel erg benieuwd naar het nieuws van de Elfsteden, toch Als het om Kano gaat. Waar okay. begint dat? In Leeuwarden. In Leeuwarden. In Leeuwarden. of Leeuwarden. Leeuwarden. Leeuwarden. Leeuwarden. Leeuwarden. Leeuwarden. Leeuwarden, ja. ja. Die is in de buurt van Tijkertouw of Ja, die kant op. Ja. En, maar dan <laughs> wordt er in dat centrale park in Leeuwarden kan je dus dan gaan kamperen. De ja. enige dag dat er volop gekampeerd wordt in het park. Nou En daarna bij elke uh, stad die organiseert wat. En dan kan je ook gaan uh, kamperen. Soms op voetbalvelden. Soms uh, bij een, een kano-vereniging als ze dat hebben. Uh, ja En je wordt helemaal in de watten gelegd. Je moet wel al je spullen meenemen. Maar dat mag je lekker aan een auto geven. En bij de volgende plek waar je weer uh, moet gaan kamperen... nou haal je dat weer uit je auto. Dus je hebt een lichte kano. Dus voor het overdragen... Een kano van 20 kilo hoef je maar over te dragen. Ja, ja, dat is goed ja, te doen. Ja. En dat geldt ook voor die, uh, voor die kano's die de Haarlemse uh, kanovereniging heeft. Als uh, zijnde de uh, vereniging boten. Die zijn ook 20 kilo. Ja, sommige zijn zelfs lichter. Oh, oké. Okay. Ja, nee, sommige, uh, sommige zijn misschien 15 kilo. En, en die dat, boten uh, gaan ook mee? Nou, als er uh, HKV is, naar de LCD dan toch wel gaan. Wel, want uh, ja, wel, ja. ja. ja. Hoe, hoe groot is, is dat gezelschap meestal? Hm. Nou, 150 mensen. 150 kano's. 150 kano's. Ja, dat is echt een. een Lijkt me wel een, een geweldig gezicht om te zien hoor. Ja, ook. ja, ja. Nee, dat daar is euh... ook zo. Ik heb nog foto's van een, een jaar of tien terug heb ik het gedaan. Nou, dat, uh, ja, fantastisch dat je gewoon uh, 100 kano's op, op een vaart. Daar ziet de bonkenvaart of hoe heet die? Ja, de bonkenvaart. De eindprinten staat. Ja. Ja. ja, nou, dat. Hoe heet de... die zwemmer ook weer? Die is ook gezwommen heeft? Maarten uh, en Maarten van, van Achteren. Van Rossum? Nee, nee niet. Niet. Maar ja, <laughs> dat, dat zie ik hem, zie ik hem <laughs> nog niet doen. Nee, nee, nee. <laughs> Wou dan? Nee, hoe heet je wel? Ja, ja, Ma Maarten. Maarten, Maarten het Hart nee, nee, die, is nee die, die is het is ook niet ga het opzoeken ja. dan wordt van alle gehoord ik mee. weet wel dat toen, toen hij klaar was uh, met uh, dat hij dus gehaald dat, uh, moest had je hij... heel veel geld opgehaald ja maar hij moest wel acute ziekenhuis in mm, dat is want waar. ze hebben net kruisje op spelden, maar ja bij een zwemmer moet je dat doen hè is best wel moeilijk ja. nee bij mij komt het op een zwemfest ja nou gelukkig maar ja ik ja, ben ook blij dat ik er hoor. Ik, wat gaat hier allemaal gebeuren? Ik zie hier ik, allerlei schermpjes en zo. En, uh, ja. Ja, ik, ik, ik, ik, zal, ik zal even uh, opzoeken hoe Maarten vannacht ook Ja, Niet dat is, dat ja, nou, kijk, dat kijk, nou heel dan. belangrijk is. Maar hij heeft, het niet, uh, heeft hij dit het helemaal uitgezwommen toen eigenlijk? Dat weet ik niet meer. Ja, die eerste keer. Uh, de eerste keer wel, de tweede ja, keer niet. De tweede keer niet, nee. nee. nee. Maar dan moest, hij was bijna bij de finish en toen keek hij op zijn horloge... en toen zag hij, verdorie, bijna met twee uur om... Mijn auto staat er nog, ik moet weer terug. Nee, hij dacht, waar is Macano? Nee, hij dacht, oh, moet ik parkier gaan betalen? Ja, dat dacht hij. 53 is dat voor, voor de echte Nou, wou je verder nog iets kwijt over de uh, Nou, ik wou, ik wou, ik wou, Erik wou ik even bedanken voor zijn komst naar de studio. Ja, gaan we die kant alweer op. En voor al die heerlijke zomertips. Nou, al, ik, ik heb het heel leuk gevonden. Ik, ik was best wel zenuwachtig toen ik hier kwam. Maar nou, jullie hebben me zo op mijn gemak gesteld dat ik honderd uh, uitwacht. En wat hadden. dacht je van Harem? Ja, dat ik mijn favoriet. Ja. Dat, ja. mijn favoriet. Hoor. Is, hij ziet jou ook wel zitten, hoor, volgens mij. Denk het dan, ik denk ja. het wel. Ja. Nou, ik wil niet dat mijn zoon nou in, uh, meteen weer een date gaat doen. Want dat vind ik helemaal niet nodig. Nee, nee dat is ook wel weer zo. Ik nou, ben nou, overigens wel getrouwd. Hè? Ben jij getrouwd? Ja. Oh, gefeliciteerd Met Anita. <laughs> Anita Meijer? Ben je met Anita Meijer? Met Anita Mee. ja. Met Anita. Ja, ik zou wel willen. Zeg jij nou echt, met het oog op het uitzicht... Zeg je Anita Meijer? Ja. Wat zei je nou? Willem Foei. Nee, ik verstor het niet. Ja, Anita Meijer. Dat zei ik toch? Ja. Dat is mijn accent. Oké, okay. <laughs> dat is een accent. Nou ja, in ieder geval, uh, weet je, we, ja, we gaan richting de klok van 12 uur. Dus ik wil uh, jullie allebei bedanken. En, uh, en wanneer, gaan uit, wij wij weer, uh, wanneer gaan wij weer genieten van, uh, van uh, The Boys Our Back in Town? Over twee weken weer. Over twee weken. En dan is dat ook de laatste keer. Dan doen we een winterstop. Dus een win dan één keertje niet. Ja, voor mij is vakantie winterstop. Win ja. ja. Hmm. En uh, dan uh, gewoon één keertje niet. En dan, uh, ja, dan, uh, dan zijn de Boys er weer. Maar dat en, betekent dan een maand niet, hè? Okay. Nee, nee, nee, nee, nee. Is nog een, is nog een, uh, dus eerst twee weken wel. En dan een maand. Nee, nee. Ja, nee, nee, kijk, nee. Nou maken we het verwarrend. Nu maken we het verwarrend. Dan gaan ja. wij na de uitzending gaan we het daar nog even over hebben. Uh, ik, uh, ik start het laatste nummer. Ja. En dan, uh, ja, dan wens ik jullie een hele fijne dag naar iedereen. Schiet het even vol. Ja, ik zie het. Dan loopt het over je gezicht. Uh, <lacht> We van die natte balken zal het verdriet zijn dat hij dat niet weet of zo. Ik vond buiten gewoon, ik, <laughs> ik kom een beetje laat binnen. Ik vond buiten gewoon interessant dat jullie allemaal weer uh, ons hebben laten horen. Ik heb meteen ook mijn, mijn vader gebeld, die leeft nog. En die heeft ook nog een kano uh, op het erf liggen. Professor, dus ga, na de uitzending ik ga mee met, uh, met die tocht in, uh, uh, in uh, Friesland. Ja, ja, ja. <laughs> ja dat, is de, dat ga ik zeker mee mee. Hey, hartelijk bedankt, uh, Erik. Uh, iedereen bedankt voor het luisteren, en voor de reacties, de foto's. Ja, nou, jongens, en, bedankt allemaal. Tot de volgende keer! Tot de volgende keer! Up in the sky, a man in a plane. I'm Nou, ja, ik ben erachter, luisteraars. Maarten van der Weide. Maarten ja. van der Weijden, ja. natuurlijk. Dat was maar yeah. Maarten... hem. Ja! Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM.